Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De militaire inlichtingendienst MIVD heeft een cyberaanval... van de Russische geheime dienst op de OPCW... de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens voorkomen. De Russen probeerden op 13 april het wifi-netwerk van de OPCW... dat in Den Haag is gevestigd, te hacken. Vier betrokken Russische inlichtingenofficieren... zijn dezelfde dag nog het land uitgezet. De laptop van een van die Russische officieren... maakte ook contact met onder meer Maleisië. Rusland probeerde mogelijk inzicht te krijgen... in het internationale onderzoek naar de ramp met de MH17. Het FBI-onderzoek naar de Amerikaanse kandidaat-rechter Kavanaugh... en zijn vermeende seksuele wangedrag is klaar... en naar het Witte Huis gestuurd. Ook de Senaat, die de benoeming moet goedkeuren... heeft het rapport ontvangen. De senatoren krijgen nu elk een uur de tijd om het door te lezen. President Trump gaf opdracht tot het onderzoek. Volgens het Witte Huis staat er niks in het rapport... dat het Kavanaugh onmogelijk maakt om de post van opperrechter te bekleden. Morgen wordt besloten of het debat over de kandidaatrechter wordt afgerond. Als dat gebeurt kan er op zijn vroegst op zaterdag... over zijn benoeming worden gestemd. De politie heeft in de periode mei tot en met augustus... minder verkeersboetes uitgedeeld... Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat de daling van bijna 200.000 boetes... te maken heeft met de CAO-acties van de politiebonden. Er was onder meer een oproep om minder verkeersovertredingen te registreren. Vorige maand is er een akkoord bereikt voor de nieuwe politie-CAO. Elke nieuwe hond in Nederland moet vanaf 2020 een paspoort hebben. Daarmee is duidelijk waar de hond vandaan komt en welke inentingen het dier heeft gehad verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Minister Schouten wil zo het welzijn van honden verbeteren... en voorkomen dat handelaren een dier uit het buitenland verkopen... als een Nederlandse hond. Het weer nog veel bewolking, hier en daar ook nog wat regen... Later vandaag grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt er ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord zijn bril, zijn boeken en zijn seks, ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel, zijn rothumeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel, en ook zijn whisky ze mag hem hebben.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 Hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt die hele Emmers rum, ik trek mijn hand vanaf af. Dan maar een fijn delirium, ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes. Je hebt er takt voor nodig meid. Nou leef je in roze roes maar.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 Jenny Arjan, vandaag is ze jarig. En uh, ik heb even zitten rekenen. En ze wordt vandaag 76 jaar. Want ze is geboren in uh, Lisse, heel dichtbij ons, op 4 oktober 1942. En uh, ze is buiten omdat, uh, u hoort haar nu zingen, buiten omdat ze zanger is. is ook cabaretier en actrice. En ze werd geboren als enig kind van een kelner en de zangeres Connie Renoir. Ook de moeder van haar moeder, Henny Even een leesbrilletje erbij, want anders dan wordt dat hakkelen takkelen. Dat is geen fijn gehoor. Dus ook de moeder van haar moeder, dus haar oma... die heette Henny Vera, en die was ook zangeres. Op de, haar veertiende jaar zag Jenny Arian een show van Wim Sonneveld... en sindsdien wilde ze het cabaret in. Ze brak uh, de, de, de huishoudschool af... en ze ging werken als hulp in de huishouding. Maar sinds 1960 kwam ze bij het ABC-cabaret... van Wim Kan en Corrie Vonk. En op advies van Vonk veranderde ze haar naam in Jenny Arjan. Want ze was geboren uh, als uh, Johanna Jenneke Josefa, Josefa Klarenbeek. Ja, dat is toch even wat anders, hè? In de jaren zestig speelde ze vervolgens de hoofdrol... in populaire televisiemusicals zoals Er valt een ster en Vadertje Langbeen. En in de jaren zeventig heeft ze meegewerkt aan verschillende musicals... zoals bijvoorbeeld van Annie M. Schmid en Nu naar Bed. En ze heeft de hoofdrol gespeeld in Het Meisje met de Blauwe Hoed... een televisiebewerking van het gelijknamige boek... Daarnaast deed ze in 1975 een cabaretprogramma. Scherts, satire, songs en ander snoepgoed met Robert Long, Dimitri, Frenkel Frank en Jérôme Rehuis. Nou, ze was in haar privéleven van 1974 tot 1973 gehuwd met de acteur Huib Roymans. En het echtpaar kreeg samen een dochter Mira. Maar begin jaren tachtig had Ariane een relatie met Isra Meijer... die haar aanmoedigde een soloprogramma uit te brengen... en ze hebben samen vier theaterprogramma's gespeeld. En uh, dan heeft ze nog een andere functie... want sinds de, de, sinds de oprichting is zij lid van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde... en ze heeft een eigen stichting met de naam God zal mij bewaren. Nou, tot zover Jenny Arjan. En dan hebben we nog een jarige vandaag. Die woont een stukje verder bij ons vandaan. En die spreekt een andere taal. We gaan nu luisteren naar de jarige Julien Claire. Artiest in het licht. La grande vie. Mange la vie, la grande vie, mange la vie, Marie Sibelle, Marie Vessel, Marie Chandelle, plume du rondelle, lors cent De brouillard. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. Qui me peine, pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur efface parmi les femmes, pourquoi le t'est, celle qui t'ensemble, je les prépare, Marie en moussoline. Dans ta cuisine, je t'imagine Si on chantait, si on chantait, si on chantait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 Zonne, oh, c'est très bien. En ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire en rapportant le duvet qui était soumis lit un beau matin. En ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau sur l'océan. Julien Claire ook jarig vandaag. Hij is geboren in Parijs op 4 oktober 1947... en dat zorgt ervoor dat hij al gauw 71 jaar geworden is vandaag. Wat een leeftijd. Hij werd als Paul-Alain-Auguste Leclerc geboren. En zijn moeder is afkomstig uit het Overzeese Guadeloupe. In 1969 bracht Claire door in Frankrijk met een Franse versie van de musical Hair. En later vergaarde die ook in Nederland grote bekendheid door hits als. Ze, nou, hou je vast, hij heeft er een paar hoor. Hélène, Sion Chanté, die hebben we net gehoord. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. C'est En this melodie, dat zelfs een nummer 1 werd in Nederland. Uh, verantwoordelijk voor zijn grootste successen... was tekstschrijver Etienne Roda Gilles. En die meneer is overleden op 31 mei 2004. Julian Leclerc is ook vader geworden. Hij heeft samen met Sylvette Herrie... dat was een Franse actrice bekend als Miu Miu... één dochter gekregen en dat was Jeanne en die is in 1978... Geboren. Uh, nou, op beroepsniveau heeft Julien Claire ook meerdere jaren deel uitgemaakt van Les Évoire, een wisselende groep Franse artiesten die zich inzetten voor Le Restaux du Cœur. En dat is een organisatie ten behoeve van dak en thuislozen. Nou, heel nobel, hartstikke mooi dat hij dat doet. Hij is jaren gefeliciteerd. We gaan verder met het programma. We gaan zo'n beetje richting het nieuws. Ik weet niet of ik nog één of twee plaatjes kan draaien daarvoor. Zo technisch ben ik nou ook weer niet ingesteld. We gaan in ieder geval even lekker luisteren naar een prachtig nummer. Love Street. Van David Blinko. But I don't Vanaf de Love Street is het een uh, korte weg uh, naar. Uh, <laughs> ja, tenminste, een korte weg. Dat gebeurt nog wel eens. Hè? Als je Love Street uitgelopen bent. dat je kussen vol ligt met tranen. Nou, laten we maar eens gaan luisteren hoe Johnny Nash daarover denkt. Die weet er alles van. Het zou fijn zijn als we hem ook horen. Waarom, uh... Ja, daar is hij, hoor. So I can't take it. Oh, I wonder.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 Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, zo is het de tweede keer het regionale nieuws in deze uitzending. Dus even die muziek wat zachter zetten hoor. Want de boek zo overeenschreven is voor u, ook, voor u ook niet leuk om naar te luisteren. In de distelflet aan de Keesomstraat is er onrust ontstaan onder de bewoners... nadat vandaag in alle vroegte stempels zijn geplaatst om een stuk galerij te stutten. De bewoners van de woning die zich daar bevindt hebben geen idee wat er aan de hand is... en wel waren in die woning al eerder stutten op het balkon geplaatst in verband met betonrot. Geen van de bewoners in het appartementcomplex heeft enig bericht ontvangen over de reden van plaatsing. Wel heeft de woningbouwvereniging na een brandbrief aan het huurdersplatform Zandvoort toegezegd... de huurders zo snel mogelijk via een brief op de hoogte te stellen. De politie heeft gistermorgen meer dan 20 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in een huis in Velserbroek. De 26-jarige inwoner is aangehouden. Door een anonieme tip kwam de politie de Velserbroeker op het spoor. Het vuurwerk lag in de slaapkamer van de man en het pakket bestond uit zogenaamde flowerbeds, shells, cobra's en nitraten. Al sinds dinsdag staan zwaar bewapende agenten voor de ingang van het stadhuis in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene krijgt sinds een aantal weken extra beveiliging vanwege dreiging. Het o Openbaar Ministerie wil niet specificeren waar de dreiging vandaan komt. Rond kwart voor drie gistermiddag vertrok Wiene met zwaar bewapende agenten naar zijn huis... waar zij ook geposteerd staan. Nou, dan een laatste bericht is eigenlijk meer een mededeling. Misschien een leuk uitje voor u om te doen op zondag. Want dan organiseert het IVN Zuid-Kennemerland... weer de jaarlijkse paddenstoelendag... in samenwerking met Stads Staatsbosbeheer... en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit evenement... Over de wereld van schimmels en paddenstoelen... vindt plaats op het landgoed Elswoud aan de rand van Haarlem. De dag zal gevuld zijn met excursies, powerpoint-lezingen... puzzeltochten en heel veel informatie en activiteiten over de paddenstoelen. En die is leuk voor jong en oud. Wil je meer over paddenstoelen te weten komen... dan moet je zondag 7 oktober zeker naar de IVN-paddenstoelendag komen. Je bent welkom tussen half elf... En vier uur. En dan was dit het regionale nieuws voor vandaag wat mij betreft. ZFM Westkust weerbericht. En dan gaan we eens even kijken wat Rico Schreuder ons allemaal te melden heeft voor vandaag morgen en het weekend. Het is op deze donderdag over het algemeen bewolkt. En hier en daar is zelfs wat lichte regen mogelijk. Zo nu en dan schijnt ook de zon en er waait een matige en aan, later aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind. Dus zet de stoeltjes binnen. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond zijn er nog wolkenvelden en komende nacht klaart het steeds meer op. De temperatuur gaat wel dalen, maar dan blijft die hangen rond een graad of 11. Morgen wordt het een prachtige dag met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind... en de temperatuur gaat stijgen na een nazomerse 20 graden. Zaterdag is het ook prima oktoberweer met volop zon. En um, ik moest even een schuifje wegschuiven... hoor, want anders krijgen we hele rare muziek allemaal te horen. <laughs> Waar was ik gebleven? Uh, met volop zon. Ja, en later op de dag neemt de bewolking dan toe... en in de nacht naar zondag volgen buien... Ook zondag overdag draait het om de buien. De temperatuur stijgt zaterdag bij een zwakke tot matige zuidenwind... naar zo'n 19 graden. En zondag blijft het kwik steken bij maximaal 15 graden. En dan waait er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Nou, dan was dit... Uh, eens even luisteren. Was dat hem? Uh, ja. Ja, ja, en dat brengt ons weer uh, terug naar de muziek. En uh, ja, daar heb ik toch wel wat van meegenomen, van die muziekjes. Maar nou moet ik even een lekkere uitzoeken, weet je wat? Ik vind het zo weer, ik heb toch wel een beetje de blues hoor. Ik had echt verwacht dat het zonnetje zou schijnen. En Gary Moore heeft het ook, net als ik, heeft er ook last van. Hoor maar.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 Let's versie gekozen. Het is natuurlijk een heerlijk nummer. Maar... Ik ga hem toch een klein beetje wegdraaien. Hè? Want we hebben ook een heel belangrijke gast hier aan tafel zitten. Ja, ja, ja. Hij heeft lang op zich laten wachten, maar uiteindelijk is hij er dan toch. Ja, signor Roy, signor ja. Roy, daar ja. is hij dan. Ja. Ja. ja, ja. was niet helemaal lekker gegaan vandaag, nee, nee, Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, he? nee, nee. kan nee. gebeuren, hè. we zijn allemaal mens. Ja, gelukkig Want, wel. Uh, maar. De bedoeling was natuurlijk dat we vandaag... met z'n tweeën gezellig het programma zouden doen. Ja. Maar dat liep allemaal even anders. Dit is CFM Lunch met Roy van Buring en Dolly de Bierik. Uh, ja, zeker, ja, zeker. Nog even een kwartiertje gauw. Een kwartiertje, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, ja. ja, zo zie je, met live radio kan het allemaal gebeuren, hè? Ja. Dingen kunnen ineens heel anders lopen als dat je het gepland had. Zoals het hele leven in elkaar zit, natuurlijk. Dat is zeker waar. Ja, ja, ja, dat zie je. Maar, hey, maar volgende week, uh, dan ben je er toch, hè? Nee, nee. Nee, weer nee. niet. Nee, weer niet. Wat verdorie. Wat heb wil, ik nou met jou? Wil je, wil je weten waar ik zit? Oh, wacht even. Iets met de ring. Ja, met, de ring. Uh, ring en de grootste familie van Nederland. Ja, dat is volgende week. Hoe kom je daar nou zo terecht? Want uh, de mensen, hij is, hij, is, hij is gewoon aanwezig bij dat uh, gala van die... Uh... Televisiering, hè, die wordt uitgereikt. Ja, zoals, week. zoals mensen weten. Zoals mensen wel eens weten dat ik. Uh, ja, ik doe regelmatig figurantenwerk. Ja. En ook wel eens soms een klein acteurrolletje, maar dat is heel soms. Ja. Uh, maar dit kwam zo op mijn pad. En toen. Ja, ik ga lekker daar uh, werken voor de Avrotros. En, ja. Uh, en heel veel leuke dingen meemaken, denk ik. Helemaal leuk, man. Ja. ja Dan loop je natuurlijk wel tussen alle BN'ers in de ronde te stappen, denk ik. Hè? Uh, ja, dat zeker. In ieder geval, ik, mag, uh, ik moet stand-in zijn voor uh, ja, Mr. Smit. Uh, wie, wie is Mr. Smit? Jan. Jan. Oh, Jan Smit. Ja. Jan en, Smit uh, uit Volendam. Ja. Volendamse Jan. En daarna... Um, ik, en daarna mag, uh, is er een uh, speciale diner... Ja? met alle medewerkers en iedereen die eraan meewerkt. Dus, uh... Ik wist helemaal niet dat jij zo goed kan zingen. Nee, nee. Nee. nee, kan ik ook niet. <laughs> Waarom ben je, je daar stand in? Nee, nee, maar Jan Smit is presentator daar. En, uh... Oh, maar als, als Jan dan uitvalt, dan, dan moet jij waarnemen? Of nee, nee, andersom. Uh, uh, als ik uitval, dan moet Jan je waarnemen. Nee, nee gods. <lacht> ik valt er niet mee te praten met nee, die man. Nee, nee, nee <lacht> ja. wat de bedoeling is... Ja. Van tevoren moet er natuurlijk bij uh, TV, tv-werk moet er, uh, toch gekeken worden... hoe de cameraposities moeten staan. Ja? Nou, en dat is mijn werk op dat moment. Oh, dus wat ik, spannend. Ik sta daar en uh, ze gaan kijken hoe uh, Jan daar eigenlijk staat. Ik zet er gewoon een masker op. Nou, ik snap het niet, maar we gaan het zien. Wordt het live uitgezonden? Het uh, wordt live uitgezonden, maar je zult mij okay. niet zien hoor. Nee, oh jij, jij staat achter die camera, hè? Ja. Tenzij Jan uitvalt. Oké, okay. heel nou, nee, andersom. Alweer niet. Gods. <laughs> <laughs> ik snap het. Snapt u het nog, dames en heren? Nou ja, goed. Maakt ook niet zoveel uit. We gaan uh, even lekker luisteren naar een uh, heerlijk muziekje van uh, Earth, Wind and Fire. Heerlijk. Ja, toch? <laughs> Earth, Winterfire Fire met Let's Groove. Zoals u weet uh, ben ik nog niet zo lang geleden verhuisd. en uh, Ik zit niet meer in een eengezinswoning. Maar uh, ik heb nu een, een, een, flat, een flat. En dat is hartstikke leuk. Moet je me luisteren. Ik heb er een liedje over geschreven. In mijn kleine vrijgezelle ben ik wat van plan. Mandarijn of sinaasappel? En heb ik ooit wat te stellen met jongens 's avonds laat? Dan roep ik zeg, loop nou gewoon naar de helmerstraat. Wat toch zij daar zou de moeite gaan. Bletbewoners zijn gek op mij Sinds ik daar kwam, het is een raar verhaal Zegt mijn buurvrouw af en toe, dat ik zeer merkwaardig boel Zij schreekt zich lang, zegt ze van mijn taal Maar ik praat toch inderdaad helemaal normaal In mijn kleine vrijgezelle flat villaat op mijn bak Iemand die ik ken Als Jelle Een zakkenfabrikant uit Venlo Hij wou met me naar het carnaval Maar ik zei O oh nee Aan mijn lijf geen Polonaise Geen bal Maskee Daarna belde zij van boven haar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 In mijn kleine vrijgezelle flat kreeg ik laatst bericht Dat er iemand langs zou komen, een echtewegse kennis van me En ik kan u wel vertellen hoe hij me daarvan vond Ik liep daar zo dood, gewoon in mijn broek, pak rond Maar je kunt je met zo'n Wel in bed over grootmoederstoel. Ja, ja, u heeft er natuurlijk herkend, uh, Ria Valk met haar uh, fletje. Nou, dat was hilarisch vroeger, hè? hoe ze dat uh, inpakte... met die halve woorden die dan weer ergens anders toe leidden. Maar nou, ik vind het nog steeds een leuk nummertje, hoor, Ja, Hartstikke leuk. Anders draai je hem natuurlijk niet als we dat niet vinden. Nou, hè, nou even ophouden met het gezeur. We gaan lekker door naar een volgend nummer. Uh, laten we eens uh, naar Italië gaan. Ook leuk. Perché ik ben er wel van. En ik Insieme te sto così bene. Credi di averti incontrato è stata una fortuna. Perché stare da sole a volte, sì, a volte fa paura. E tu mai ne sole manette, poggio la testa sulle Se devo stare zitto pure, lo posso dire che il potere vero, solo è solo il sentimento. E noi ci siamo fino a quando ci siamo dentro. Che bella confusione che c'è nella mia mente. E come bello stare Certi mai, se chiudo gli occhi insieme a te, so così bene. maletje, Pino Daniel. Ja ja, en dan gaan we alweer naar het einde van deze uitzending van de donderdag van Zandvoort luncht. Het zit er alweer op. Sorry, ik had je microfoon niet zeg, Dat is snel gegaan. Dat is heel snel gegaan, zeker voor jou. Een hè? Ja, ja, het leek wel een kwartiertje, ja. <laughs> oh, oh, oh. ja. Nee, uh, het, het zit erop, uh, dames en heren en lieve luisteraars. Ik uh, bedank u alvast voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u het uh, gezellig heeft gevonden, deze uitzending... En uh, volgende week weet ik nog niet wie er zijn. Ik in ieder geval wel. Maar wie me gaat uh, helpen en uh, wie gaat presenteren, dat weet ik nog niet. Want Roy is er volgende week in ieder geval zeker niet. Nee. Uh, de week daarop wel, hè, Rijk? Zeker, zeker, zeker. Dan gaan we echt het, uh, we echt het nieuwe seizoen starten met z'n tweeën. En dan uh, wordt het dubbel gezellig, zullen we maar zeggen. Een dolle bol. We gaan er een dolle bol van maken, zo is het. En uh, ik ga naar het na laatste nummer toe. En ik heb gekozen voor het nummer uh, Before You Exit Strangers. Hij staat in mijn playlist, dus ik zal het vast wel een mooi nummer vinden. Maar ik heb geen idee meer hoe die klinkt. Nou, gaan we achterkomen. Als het heel erg is, zet ik hem wel weer af, hoor. Hardcore. Maar, <laughs> dat zou zomaar kunnen, je weet het maar nooit met mij. Nou, in ieder geval, straks uh, na mij uh, gaat onze Bart verder. Met een Matchbox ook weer allerlei heerlijke nummers. Welke jaren neem je vandaag onder de loep? Van 1951 tot 1989. Van 1951 tot 1989. Allemaal lekkere nummers heeft hij voor u uitgekozen. Dus draai niet weg straks. Na het NOS Journaal weer een heerlijke uitzending. Oh, ik zie dat we nog maar een paar seconden hebben. Dus, <lacht> uh, nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op, hè? Nou, ik ga toch even die streentjes nog, want dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Ik zou zeggen tot volgende week. Dag! Start it off, 1000 mijl en we staan samen zitten bij de mountain. Stay it off.